Reizigers die vandaag met KLM vliegen vanaf Schiphol... merken maar weinig van acties door het personeel, zegt de maatschappij. Bemanningsleden gaan twintig minuten later dan gepland aan boord van hun toestel. Ze protesteren tegen bezuinigingen bij KLM... waardoor ze het op intercontinentale vluchten met één collega minder moeten doen. In IJsland is de Piratenpartij niet de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen, zoals opiniepeilers hadden voorspeld. Wel krijgen de piraten er zetels bij en zijn nu de derde partij. Alle stemmen zijn inmiddels geteld. De Piratenpartij is derde geworden, de Groenen tweede en de Conservatieven zijn de grootste. Geen van de voor de hand liggende coalities heeft de meerderheid in IJsland. De Nederlandse motorcoureur Bo Bensneider heeft in Maleisië voor de tweede keer in zijn carrière het podium gehaald in de Moto3-klasse. De 17-jarige Bensneider werd derde. Dat lukte hem eerder dit jaar ook al in de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het weer, geregeld zon, alleen in het noorden en oosten vaker bewolkt en kans op wat regen, tot 12 tot 16 graden. Ook morgen en dinsdag is het rustig najaarsweer. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat voorknopen Muidenberg 4 kilometer file door een ongeluk. Je moet daar via de vluchtstrook. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Goed, welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Het is 7 minuten over 11 op deze 30 e oktober 2016. Geheel iets anders. De titel van het CD is A New Perspective. En uh, daar wordt uh, door vele artiesten op meegedaan. Maar onder leiding van Donald Byrd op trompet... ...Hank Mobley op de Noorsax... ...Donald Best op vibrafoon... ...Kenny Burrell op gitaar... ...Herbie Henk op, op piano... ...Butch Warren op bass... En Les Humphries on Drums. Gaat u er nog eens rustig voor zitten. En geniet u van. Chant. <middels>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 is Gerald sings, Count Basie plays with the Count Basie Orchestra? Luistert u en swingt u naar Just a Sittin' and a Rockin'? walking and I ate for no talking my baby's done left me just a sitting and a rocking if I had been scheming instead of just dreaming